In de handen in de leden, en de shururi anfusina wa handen in de bescherming la de die de profeet vrede zijn met hem genoot van zijn oom Abu Talib is hij niet helemaal ongeschonden ervan afgekomen maar deze pesterijen dit geweld wraakacties bedreigingen hebben de profeet vrede zijn met hem er niet van afgehouden om door te gaan met zijn verkondiging om door te gaan met het overbrengen ...van de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala aan de mensen. Deze vastberadenheid van de profeet sallallahu alayhi wasallam ...bracht een aantal musharikien ertoe... ...om een aanslag op hem te plegen. En niet één, maar meerdere. Zo deed zich een keer voor dat Abu Jahl... ...zijn moed bij elkaar verzamelde... ...en het een en ander ondernam tegen de profeet Vrede zijn met hem. In Sahih Muslim lezen wij dat Abu Huraira, radiallahu anhu, heeft overgeleverd dat Abu Jahl zei, durft Mohammed, terwijl hij onder jullie verblijft, zijn gezicht prosterneren ter aarde te werpen, dus durft hij sujud te verrichten in jullie aanwezigheid, hij dus, Abu Hurairah zei, radiallahu anhu. Er werd geantwoord, ja. Mohammed durft dat. Waarop weer Abu Jahl zei. Bij Laat al-Uzza. Laat al-Uzza zijn natuurlijk twee namen van valse afgoden Die door Quraysh toen de tijd werden aanbeden. Hij zei bij Laat al-Uzza. Als ik hem dat zie doen, dan zal ik hem op zijn nek trappen. Dus als hij de durf heeft om te prosterneren voor ons, dan zal ik met mijn voet op zijn nek trappen. Of ik zal zijn gezicht in de grond drukken. En Abu Huraira radiyallahu anhu zei... Hij liep vervolgens dus Abu Jahl af op de boodschapper van Allah... ...terwijl hij het gebed aan het verrichten was met de bedoeling om hem op zijn nek te trappen. Zoals hij natuurlijk richting de anderen riep. Maar ineens werden zij verrast, dus de mensen die zaten te kijken naar Abu Jahl, terwijl hij iets wilde ondernemen tegen de profeet, werden zij verrast door het terugdeinzen van Abu Jahl, die zijn handen opwierp, dus omhoog bracht, alsof hij zich wilde afschermen van iets... Dus in plaats van dat hij de profeet vrede zei met hem met zijn voet vertrapt. Wat kregen zij te zien? Ze zagen Abu Jahl ineens terugdijzen. Naar achteren lopen. En terwijl hij zijn handen omhoog hief. Omhoog bracht. Alsof hij zichzelf probeerde te beschermen. Dus Abu Horeira die zei. Er werd hem gevraagd. Wat is er met jou aan de hand? Hij Abu Jahl, antwoordde. Waarlijk. Tussen mij en hem, dus tussen hem en de profeet, tussen mij en hem bevond zich een greppel met vuur, verschrikking en vleugels. Dat is wat hij zag. De boodschapper van Allah, sallallahu alayhi wa sallam, die zei: als hij nog dichterbij was gekomen, dan hadden de engelen hem uiteengereten. Dan hadden ze hem uit elkaar gehaald uiteengerukt dan hadden de engelen hem uiteengereten lichaamsdeel voor lichaamsdeel want natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala geeft te kennen in de Koran dat hij het zal opnemen voor zijn profeet en zijn boodschapper. en als je kijkt hoe Mohammed vrede zijn met hem zijn boodschap wist te verkondigen maar dan ook te midden van Korees. dat geeft aan dat hij bescherming genoot van zijn heer Inna kafaynak ka al Zoals Allah SWT zegt: Degene die de spot met jou drijven, de bespotters, jouw bespotters. Wij nemen diegene voor onze rekening. In een andere overlevering in Sahih Muslim. Overlevert Abdullah ibn Mas'ud. Dus alleen maar om aan te geven. Wat de profeet vrede zij met hem. Heeft moeten meemaken. In het begin. Abdullah ibn Mas'ud overlevert. Op een dag verrichtte de boodschapper van Allah het gebed bij het huis. Terwijl Abu Jahl met zijn vrienden, met zijn kompanen, nabij een plaats zaten waar de dag ervoor een vrouwtjes kameel geslacht was. Dus ze zaten bij een plek waar de dag ervoor een vrouwtjes kameel geslacht was. Abu Jahl die zei dus tegen zijn vrienden, tegen zijn kompanen die daar zaten, hij zei, wie van jullie durft op te staan en deze moederkoek van deze vrouwtjeskameel op te rapen. Om deze vervolgens te plaatsen tussen de schouders van Mohammed. Als hij prosterneert, als hij sujud verricht, als hij zich ter aarde werpt. Wie van jullie heeft durf om op te staan, die moederkoek op te pakken en het vervolgens op zijn rug te plaatsen. Sallallahu alayhi wa sallam. Waarop de meest ellendige onder hem opstond. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Die zegt degene die opstond was de meest ellendige onder hem. En je zult het ook altijd zien. En het is op zich iets wat waarneembaar is. Wanneer er een uitnodiging is naar het slechte, naar het kwaad. Wie is degene die de voortouw neemt de meest ellendige? De meest slechte. Dus hij zegt waarop de meest ellendige onder hem opstond. Toen de profeet vrede zij met hem prosterneerde, de studieverrichter naar de grond ging, legde hij deze op diens schouders. Legde hij deze moederkoek op de schouders van de profeet. Plaatste hij die viezigheid op de schouder van de profeet vrede zij met hem. Waarop zij allen begonnen te lachen en over elkaar heen te rollen. Van het gelach. Dit alles terwijl ik stond te kijken. Zegt Abdullah ibn anhu. Je kan je afvragen. Waarom onderneemt Abdullah ibn Masoud niks? Waarom doet hij niks? Hij ziet de profeet geschoffeerd worden. Waarom doet hij niks? Hij zegt. Als ik daartoe in staat was geweest. Dan had ik deze moederkoek. Van de rug van de profeet vrede zij met hem. Verwijderd. Met andere woorden. Zij konden toen de tijd niks maken. Quraysh was aan de macht. En Quraysh had het voor het zeggen. En niemand van hen kon iets ondernemen tegen Quraysh. Zij waren de dus zwakker onder de mensen. Dus zelfs Abdullah ibn Mas'ud, die natuurlijk een van de grootste metgezellen is, kon niks ondernemen. Ze konden zelfs niet de profeet vrede zijn met hem beschermen. Hij zegt als ik daar toen in staat was geweest. Dan had ik deze moederkoek van de rug van de profeet verwijderd. Maar dat kon ik niet. Ondertussen verbleef de profeet vrede zij met hem. In prosternatie. En bewoog hij zijn hoofd helemaal niet. Iemand vertrok om Fatima hierover in te lichten. Zij kwam aan. dus Fatima Fatima radiyallahu anha. Maar zij was toen de tijd nog een jonge meid. Maar ze kwam aan om de moederkoek van hem te verwijderen... weg te halen... waarna zij zich tot hem richtte... dus tot Abu Jahl en zijn kompanen... degene die haar vader dit hadden aangedaan... en hen uitschopt. Toen de profeet vrede zijn met hem... klaar was met het gebed... verhief hij zijn stem... en deed bij Allah... een smeekbede tegen hen. En hij was, sallallahu alayhi wa sallam, zoals jullie allen weten... hij was gewoon... wanneer hij smeekte om dit drie maal te herhalen. En dat deed hij ook in dit geval. Wanneer hij iets vroeg aan Allah subhanahu wa ta'ala... dan deed hij dat drie keer. Hij riep, sallallahu alayhi wa sallam... O Allah, neem Quraysh voor uw rekening. Neem Quraysh voor uw rekening. Neem Quraysh voor uw rekening. Toen zij, dus Abu Jahl en zijn kompanen... zijn stem hoorden vergin het lachen hen en raakte zij bevreesd voor zijn smeekbeden ze wist uiteindelijk die Mohammed was sallallahu alayhi wa vervolgens zei hij sallallahu alayhi wa sallam o Allah neem Abu Jahb ibn Hisham Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a Al-Walid ibn Utba Umayyah ibn Khalaf en Uqba ibn Abi Mu'ayth voor uw rekening en daarna zei Ibn Mas'ud radiyallahu anhu... ...hij noemde nog een zevende... ...die ik mij niet meer kan herinneren. En dat geeft toch wel aan... ...hoe nauwkeurig de metgezellen waren... ...in het overbrengen... ...van een overlevering. Als hij zich iets niet herinnerde... ...dan zei hij dat ook. Hij zei ik weet niet meer wie die zevende persoon was... ...dat weet ik niet meer. En hij zegt vervolgens... ...dus Ibn Mas'ud radiyallahu anhu... ...bij degene die Mohammed met de waarheid heeft gezonden... Ik zag iedereen die genoemd werd de dood vinden op de dag van Badr. Allemaal. Niemand van hen ontliep de dood. Absoluut niet. Vervolgens werden zij gedumpt in de put van Badr. En ondanks deze vervoerde pogingen van Quraysh om Mohammed wasallam) te weerhouden van zijn verkondiging. Werd de profeet, (vrede zij met hem hierdoor niet van zijn voornemen afgebracht. En zette hij natuurlijk zijn missie voort. De profeet vrede zijn met hem. Werd beticht van al deze zaken. En meer zelfs. Hij werd uitgemaakt voor tovenaar. Hij werd uitgemaakt voor krankzinnige. Maar dit heeft hem niet. Doen afwijken van zijn missie. Sallallahu alayhi wa sallam. Voeg daaraan toe. Dat hij door zijn persoonlijkheid. En karakter. Veel meer gedaan kreeg dan anderen. Dat kon hij sallallahu alayhi wa sallam. Zijn persoonlijkheid was sterk. En hij straalde een bepaalde kracht uit richting de mensen. Een bepaalde overtuiging uit richting de mensen. Zelfs zijn vijanden waren onder de indruk van de rust en mannelijkheid die hij uitstraalde. Zo overleverde Ibn Ishaq dat een man behorende tot de stam van Irash met zijn kamelen naar Mekka kwam. Vervolgens kocht Abu Jahel deze kamelen van hem en weigerde hem zijn geld te geven. De man besloot toen verschillende mensen van Korees te benaderen met de vraag of iemand in staat was het onrecht dat hem was aangedaan ongedaan te maken. De mensen verwezen hem uiteindelijk spottend door naar de profeet vrede zijn met hem spottend zeg ik waarom aangezien hij en abu Jahl grote vijanden waren van elkaar dus die mensen verwezen hem spottend door naar de profeet vrede zijn met hem ook gaven zij opdracht aan een van hen de man te achtervolgen om te kijken hoe het verhaal zou aflopen na het aanhoren van het verhaal van de man besloot de profeet vrede zijn met hem onmiddellijk actie te ondernemen en hij stevende af op het huis van Abu Jahl. En we weten natuurlijk, een van de kenmerken van de profeet, is dat hij zich sterk maakte voor rechtvaardigheid. Dus na het aanhoren van het verhaal van deze man, besloot hij mee te gaan. En hij stevende af op het huis van Abu Jahl. En hij bonkte, sallallahu alayhi wa sallam, op de deur van Abu Jahl. Wanneer Abu Jahl vroeg, wie is daar? De Profeet vrede zij met hem antwoordde Ik ben het, Mohammed. Kom naar buiten. Abu Jahl wiens gezicht wit wegtrok, deed de deur open en keek de Profeet vrede zij met hem met angstige ogen aan. De Profeet vrede zij met hem droeg hem op de man zijn spullen onmiddellijk terug te geven. En zonder dat Abu Jahl iets terug zei, liep hij naar binnen en bracht de man zijn spullen. Om deze aan hem te overhandigen. Vervolgens verliet de Profeet Vrede zij met hem het huis van Abu Jahl. Toen de man terugkeerde, die door een verzameling van Korees was gestuurd om te kijken hoe de confrontatie tussen de Profeet en Abu Jahl zou aflopen, zei hij stom verbaasd tegen die verzameling: Wat ik vandaag heb gezien was verbazingwekkend. Alles behalve datgene wat wij hebben verwacht. Bij Allah. Zodra Mohammed op zijn deur klopte, kwam Abu Jahl huiverig, angstig naar buiten. En zodra Mohammed in zijn gezicht riep: "Geef deze man zijn spullen", gaf Abu Jahl de spullen terug, zonder aarzelen. Toen Abu Jahl later hierover <tacht> gevraagd werd, zei hij: "Zodra hij op mijn deur klopte, werd ik vervuld met angst." en ik zag achter hem een kameel staan... waarvan ik nog nooit een gelijke heb gezien... wat grote en tanden betreft. Ik heb nog nooit zo'n grote kameel gezien... met zulke grote tanden. Indien ik zal weigeren om gehoor te geven aan zijn oproep... dan had hij mij opgegeten. Ook deed zich een keer... voordat een verzameling van vooraanstaande mensen... van Korees nabij de Kaaba zaten. En de profeet vrede zij met hem... Ter sprake werd gebracht. Door deze mensen. Ze begonnen over hem te praten. Wa Ze zeiden. We hebben veel geduld gehad met deze man. Doelend op de profeet vrede zijn met hem. We hebben veel geduld gehad met deze man. Die ons schoffeert. Grieven spreekt over onze vader. Onze verzameling uit elkaar dreef. Onze goden afkraakt. En terwijl zij hierover aan het praten waren. Kwam de profeet Vrede, zij met hem tevoorschijn. Om aan te vangen met Tawaf, hij wilde Tawaf gaan verrichten. Hè? De rondgang rondom Kaaba. Telkens als hij hen voorbij liep, werden er lelijke dingen over hem gezegd. Nou, ze zaten daar de hele tijd. En telkens als de profeet langskwam, riepen zij lelijke dingen. Ligt in de profeet Vrede, zij met hem. Bij de derde rondgang besloot de profeet Vrede, zij met hem. Hier iets aan te doen. En hij liep op hen af en sprak een aantal harde woorden richting hen. Hij was het zat, hij had veel geduld. Op een bepaald moment raakt je geduld op en dan besluit je om iets te ondernemen. Dat deed hij ook. Lachen. Hij liep op die mensen af en sprak harde woorden richting hen, in de hoop dat zij zouden ophouden. Maar tot een ieders verbazing durfde niemand iets terug te zeggen. En ze zaten daar versteend naar hem te kijken. Zelfs de meest listige onder hen kon niks anders dan de profeet vrede zijn met hem op een goede wijze toespreken en hem tot bedaren brengen. Door bijvoorbeeld het volgende te zeggen. O Abul Qasim, zei ze tegen hem. O Abul Qasim, haal toch de eer aan jezelf en ga weg. Het is niet jij die zich als een onwetende gedraagt ze kende Mohammed alayhi wa sallam. met andere woorden wij zijn degene die zich als als onwetende mensen gedragen maar niet jij jij bent Mohammed hou de eer aan jezelf en ga toch weg zeiden ze tegen hem met andere woorden je moet je niet verlagen tot ons niveau en zo zie je maar hoe zelfs de vijanden van de profeet vrede zijn met hem gewild of ongewild onder de indruk waren van zijn moed persoonlijkheid Mannelijkheid, woorden, optreden enzovoort. Hoe het verder is gegaan, zullen we inshaAllah binnen Azza wa jale, de volgende keer met elkaar behandelen. Subhanakkallah, bihamdik, shadullah ila illa anta, استغفرك واتوب اليك.